De pro-Palestina-demonstratie in Amsterdam is door burgemeester Halsema beëindigd. De politie riep de demonstranten op om te vertrekken... maar niet richting de Dam, waar een pro-Israël-manifestatie bezig is. Die werd kort verstoord door de pro-Palestina-demonstranten. De politie heeft hen afgevoerd. Een andere groep, die vanaf het station naar de Dam wilde... is tegengehouden door de ME. Op de Dam zijn honderden mensen bij elkaar... om de aanslagen van Hamas in Israël... ...op 7 oktober, vandaag, een jaar geleden, te herdenken. Halsema had eerder toestemming gegeven voor een pro-Palestina demonstratie... ...maar dan verderop op het Damrak. Voetbalclub PSV heeft nog nooit zoveel geld verdiend. De club boekte afgelopen seizoen een omzet van dik 150 miljoen euro. En dat is een record. De club maakte ook 10 miljoen euro winst. Komt vooral door de successen in de Champions League. Ook was het stadion vaak stijf uitverkocht. Wetenschappers hebben een opmerkelijke ontdekking gedaan: twee gewonde kwallen deden wat bijzonders. Ze konden met elkaar versmelten tot één enkele gezonde kwal. De weekdieren versmolten niet alleen, binnen twee uur werkten ook de spieren en de spijsvertering helemaal samen. De onderzoekers denken dat de kwal zowel een jaar kan blijven doorleven. En herinner je je nog dat NASA twee jaar geleden een ruimtesonde op een asteroïde liet knallen? Ja, Dat was toen een test om te kijken of je een ruimterots van koers kunt laten veranderen. Handig als er ooit eentje op de aarde afkomt. Nou, vanmiddag lanceerde de ESA, zeg maar de Europese NASA, een nieuwe ruimtesonde naar dezelfde asteroïde. Wij gaan meer kijken wat daar precies is gebeurd, wat voor krater er is, waar die asteroïde uit bestaat. Uh, hoeveel die baan uh, van die asteroïde veranderd is door die uh, inslag. We weten al dat de asteroïde twee jaar geleden van koers is veranderd door die NASA-zonde. Maar de ene asteroïde is de andere niet. Daarom willen de wetenschappers zoveel mogelijk info verzamelen voor toekomstige missies. En dan nog het weer. Vanavond krijgen we steeds meer bewolking en in de nacht trekken er vanuit het zuiden buien over. Morgen wordt het een bewolkte dag en 18 graden. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate.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 Dan toch een beetje bezig zijn met lijstjes uh, Ik zei een paar weken geleden Dat de Wendy Moore Tot dusver de single van het jaar is Maar deze komt er Heel dichtbij Moet ik zeggen Want uh, ik vind het persoonlijk ook heel erg goed uh, Ook de teksten erachter Want het uh, gaat over Dat uh, ja, als we straks Misschien aan het einde van de wereld zijn Dan hebben we misschien elkaar wel harder nodig Dan uh, voorheen dat is een beetje de strekking uh, van het verhaal Love is White. Want ja, uh, je hebt elkaar uh, eerder nodig dan dat je elkaar af uh, gaat stoten. Bewijs is geleverd, want uh, we hebben het uh, min of meer ook uh, in deze studio daar al over gehad. Met de gasten van vanavond. Sea Gray was dat met My Love is White. Uh, we zijn dus ook meteen in uh, uur nummer drie aangerand. En dat is meteen ook het laatste uur van deze alternatieve FM op uh, 3 oktober. Um, we gaan uh, zo dadelijk uh, nog uh, wat uh, horen van uh, Sakaram, Maar dat doen we niet voordat we weer een hagelnieuwe single mogen laten horen. En morgen komt die uit. Is ook van een bekende, want uh, die is namelijk ook hier geweest. Heeft ook op de bank gezeten, net als Harlem Leek. Samen met Bas Vaf en dat uh, was Singa. Die hebben ook, uh, zij heeft ook weer een nieuwe single uitgebracht. Die mag ik uh, vanavond al uh, laten horen, want... Uh, daar doet ze niet moeilijk over, en dus doen we dat en dat noemen we dat heet Feelings. in mind. I can't switch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 was Singa met het nummer Feelings. Um, ja, want uh, we gaan zo dadelijk weer uh, naar uh, de mannen van Sakaram uh, luisteren. Maar ik uh, krijg dit. Uh, dit is iets wat heel mooi is. Dat laat ik even op de camera zien, en dan uh, weten mensen ook meteen van: hey, dit is wel heel erg mooi in elkaar gestoken, want het heeft alles te maken met vallen is vliegen. Um, heb je, heb je dat, Thomas? Ja, heel fijn. Dan uh, kan die uh, worden meegenomen in de samenvatting. Huppatee. dan uh, gooi ik weer even de, de microfoon. Het is toch uh, van alles en nog wat. Uh, maar ze staan er weer klaar voor. Uh, de, de mannen van Sakaram. En dat is natuurlijk weer het uh, verhaal van, uh, ja, uh, van, van alles wat er op de EP uh, komt te staan. Ik, uh, komt uh, dit uh, nummer wat er nu aankomt, komt die ook op de EP? Ja, past er ook wel op, denk ik eerlijk gezegd. Uh, dat nummer dat heette uh, Verlies en Win. Want gang, deur, handbank, zit gemist, pak je hand. Weg allang niet meer echt, maar toch je verlangt En ik wilde wel, speelde wel, maar voelde afstand Nu niet meer blij bij mijn vrienden zijn en bedankt Ik denk je tranen vloeien, maar bedenk iets. Heb ik iets gemist voordat je ging toen nog niet? Dus nooit meer een ander voor altijd verandert. Ik kies jouw bed, handen in handen, kus je me wel, kus me niet. hand met tranen en ook nog een snee. Ik ruik aan je kussen, ik niet te sussen, schreeuw twee. Telefoon in mijn hand, ik verlies mijn verstand, kom hierheen. En ik tel de seconden, mezelf niet verwonden ik. pootje en de wind mijn laatste begin ik verlies en ik win Ik zag er weer eens dansen met mijn vrienden Chansen. ze leek blijer zonder mij En ik dans ook met de drank Ik kijk ook naar een ander Ik ben ook echt veranderd Maar constant kijk ik of jij kijkt Of ik kijk wel snel Weg mijn auto met pech stil In huis de muur schreeuwt Veel ideeën over mijn wil Dit krijg ik niet Gestilte te hard bedoel het lief Je snapt de wereld niet Praat tegen het servies Dat zegt dat ik verlies ook naar die streamen te kijken. En dus er zitten zwaar gewoon meer mensen te kijken die, van, op het moment dat wij bezig zijn. Nou, dat hebben we nog niet eerder meegemaakt. En de reacties te zien wordt er ook zwaar gekeken op uh, het YouTube kanaal. Dus ja, we zijn er wel, uh, wel blij mee uh, vandaag. Uh, je, zo, zo zie je maar weer. De ene afzegging en de andere bent duikt in het gat en maakt daar zeer dankbaar gebruik van. Ten slotte, vanavond of vannacht komt hun EP vallenis is, vliegen uit. En daar stond verlies en win ook op. Uh, maar we hebben er nog één. En dat is het laatste nummer van vanavond. Dat nummer dat heet Bloemen in de Stad. Zocht naar bloemen in de stad En woont bij mij en een beetje bij Peter En wat de toekomst hem dan bracht Wisten wij pas toen hij niet meer leefde Loopt hij langzaam door ons buurtje en dan om een uurtje, of twee, gaat hij weer naar huis. De jongen waarvan je dacht, dat die wel nooit van zijn leven zou neuken, zoekt naar bloemen in de stad. En staat bij elk raam even te kijken Loopt hij langzaam door ons buurtje En dan om een uurtje of twee Gaat hij weer naar huis Misschien had ik vaker gegeven Die langzaam door ons buurtje. Zo dadelijk gaan we nog even met uh, praten aan deze tafel. Maar zover is het nog niet. We gaan eerst uh, nog eventjes iets laten horen. Want een van de bandleden die vorige week in Lorena en de Tide speelde... dat is Misha Sprenger. Die maakt ook deel uit van dit gezelschap. En dat is een beetje een luidruchtig gezelschap. Ze schijnen uit Katwijk te komen. Ze heten Rabau en het nummer dat heet Kennis is Herstel. Ja, in begrip Ik heb er echt geen sjoegen van Kom niet eens over mijn lip Niet geremd door enige kennis En dan sla je me hartstikke dood Geen besef van kocht niet maar we zijn niet groot Herstel, herstel Kennis is herstel Herstel, herstel Kennis is herstel, herstel, herstel. Kennis is herstel. Kennis is herstel van gestoorde gewoontes In herzien van eigen opvatting Die heet ik niet, dus herstel van concepten en processen die het mogelijk maken. Kunnen denk en te hangen, maar dat kan ik niet Herstel, herstel, kennis is herstel Herstel, herstel, kennis is herstel Herstel, herstel, kennis is herstel, kennis is herstel. Oh, kennis is herstel Een van de mensen die vaak terugkomt in dit programma als het gaat om het materiaal. Want dit is alweer single nummer drie van deze linnen. En het nummer dat heet Lines Down. Bovendien, zij was 1 augustus uh, hier in deze studio om haar werk te laten horen. Uh, dat is ook alweer weer achter ons. Want we zitten in... Oktober inmiddels alweer. Dus uh, begint, uh, de bladeren beginnen alweer te vallen. En uh, dat betekent dat uh, we weer langzaam... een beetje weer ons moeten gaan kleden voor de winter. En ik ben niet van de winter. Ik weet niet hoe het uh, met jullie is, uh, jongens. Uh, ik ben van de herfst. Ik ben van niet herf. van de winter. Jij bent niet van de herfst. Dus, hoe is het met jou, Rune? Ik vind de winter. Toch wel? Ja. spelen naar het raam kijken. Is lekker <laughs> in, ja, binnen, hoe ja. zit het met Gijs? Ja, ik hou wel van een beetje sneeuw, maar daar is het, uh, die is een beetje zeldzaam tegenwoordig. Ja. ja, nu ben ik wel van de herfst. Mijn vriendin heeft me geïnteresseerd aan de pompoensoep. Oh, dat ga je, ja. Juist, Oké. Dat is even over hoe het uh, bij die jaargetijden bij de, bij de vier heren. Missen we, het, we kunnen het aan Short niet vragen, want die, die, uh, die missen we. Nee, Short is vandaag niet bij. Waar, die waar, wordt gemist. Waar speelt hij? Die is met de zonneprijs aan het meespelen. Bij welke band? Vater Morgana is die ah, ja. uh, percussie aan het doen. En ik denk dat hij dat heel goed aan het doen is. Maar hij we missen we hem wel. Hij heeft net gespeeld. Ja, volgens Hoor mij... We horen het van hem, denk ik. We ja. horen het van hem, maar uh, we missen hem wel. Maar hij is er over een week wel bij. Ja. En dan is het jullie avond in C Cynetol. In de Cynetol, ja. ja de EP-release show. Ja. Dat, uh, hoe, ga, hoe werken jullie daar naartoe? naar nou, zo'n optreden. Want ja, het is wel een ep show. Hoe werken jullie daar naartoe? Ja. Kijk, er wordt al heel erg ja, naar nou, elkaar gekeken. Achiel Ach want... wil er misschien wel wat over zeggen. Ja, nou, en naar elkaar geweest. Nou, Achiel dan. We gaan, we, gaan, we gaan ervoor. Nou, we hadden van de zomer heel veel shows gespeeld. Dus we, we zaten er al lekker in. We hadden een bandweek gehad. Um, toen even een kleine pauze. Dus toen we weer bij elkaar terugkwamen, toen moesten we weer even inspelen. En mm -hmm. dat, dat zat er weer gewoon... Eigenlijk de nummers zitten gewoon in. Het is eerder gewoon nu echt een show gaan maken. Dus we hebben gewoon leuke verrassingjes. We hebben ja dus het wordt echt een, een show dan. Een gewoon even voor het publiek spelen. Maar we gaan er wel echt een feestje van maken en een, uh, een bijzonder avond. Ja. ja. En dan ook in de volle sterkte, natuurlijk. In de volle ja. sterkte, en echt met een idee, ook achter hoe, hoe de show verloopt. En wat we over willen brengen, hoe we willen dat het publiek weggaat, zeg maar. Wat, wat de belofte daarin is, uh, waarvoor het publiek komt. Um, ook de mensen die al vaker zijn geweest... misschien nog een beetje op het verkeerde been weten te zetten. Ja, de... precies. Ja. Ja. Ja, dus. Zijn jullie daar goed in? Want Gijs... gooit dat natuurlijk <laughs> in één keer op. We zijn niet zo bang om... De nieuwe dingen panna, te proberen, De dodelijke panna, ja. Nee, dus, het ja. Ja. Ja, is... Nee, uh, nou, we zijn niet zo bang om... om daarin dingen te proberen. En, uh, en het publiek daarin mee te krijgen. Dus dat, uh, dat vinden we ook gewoon leuk. En uh, dat gaat nu ook weer gebeuren, inderdaad. En dat... Vandaag ik... ook, toch? Eigenlijk. En vandaag ook weer ja. in deze. In Zonder deze drummer. En... Ja. Ben jij nou, uh, Micha, uh, een performer of iemand die toch meer entertaint? Nou, jongens. Oh, oh entertainer tegenover ja. performer. Ja. Um, Leuke vraag, hè? Ja. Ik snap het niet. <laughs> Waar zie jij het verschil ah, in? Waar zie jij het verschil in? Ik zie, ik, nou, een performer kan natuurlijk van alles zijn. Want ja. je kan performen uh, in, ingetogen. Je kan... Ja. Ik denk... Dat is heel breed. Nou ja, ik denk... entertainen is ja. meer... Uh, hartjes de lucht in! Dat, ja, dat, ja. Dat, dat ik idee. denk... Ik wil heel graag een connectie aangaan met het publiek als ik er sta. Dus ik wil heel graag dat, dat zij voelen wat er gevoeld wordt op het podium. Ik wil mm -hmm. niet dat het iets is waar zij naar kijken als een film en dat thuis nog even kunnen gaan verwerken. Ze moeten wel bij het optreden erbij zijn. Dus in die vormen en het thema. Maar met de tekst is het natuurlijk ook performer. Er zit een theatraal randje aan, een soort van: ik ben best veel aan het vertellen ook. En ook wat je ziet met wat we aan het spelen zijn, is er ook. Best veel wat je aanschouwt. Dus het is echt ook een verschil per nummer van wat dat gebeurt. Dus ik hoor best vaak dat onze optredens veel omhoog en omlaag gaan. Bij, waar je bij sommige nummers mee zit te luisteren en het voelt. En andere nummers. Ja, dan kan er misschien gewoon een uh, naar beneden en springen allemaal uh, gebeuren. Of een moshpit hier of daar. Een moshpit zelfs? Ben je dan? <laughs> ja, dat gebeurt dat nog wel. Gebeurt dat, dat gebeurt ook. nog wel. Ja, dat ik sta is... wel een beetje verbaasd te kijken. Dat snap dat, ik. Dat snap nog een bol, in padden... inderdaad. Dat, ja, een uh... bol iets minder, maar, die, uh, maar het, ja, nee, het kan ik snap wel. Het wel. Nou ja, dat, dat is, we spelen ook akoestische sets en elektrische sets. Dus ja. elektrische sets zijn ook wel anders opgebouwd. Bij deze akoestische sets versta je de tekst echt super goed. En is dat ook wel hoe het snel ja, overkomt. Voor een, voor een huiskamer ook. Voor een huiskamer of voor mm, een klein... Maar dat is Cynetol en... niet. Dat is Cynetol niet. Dus nee. daar <laughs> wordt het echt uh, de grote ja. op, op volle kracht. We gaan zo dadelijk, als ik het volgende nummer uh, heb gedraaid... Gaan we het over nog een optreden doen. Want dat, uh, dat zit er ook aan te komen. Maar zover is het nog niet. Eerst de dames, de dame en de heren... die we vorige week hier in de studio hadden. Lorena de tijd en In Hindsight... Maar elke, elke keer iets anders uitspreken in hindsight is het dus. En ik zei wel eens in hindsight, maar dat is niet goed. Uh, het is in hindsight. Uh, Lorena en de tijd te komen uit Zaanstad. Uh, daar komen uh, de mannen van Zakaram niet vandaan. Waar komen jullie allemaal vandaan? Niet uit een waterkraan, hè? want dat is vader Abraham <laughs> ooit uh, geweest. Dat <laughs> ik ben, zei, ik ben niet blauw. Nee, <laughs> je bent ook niet blauw. Nee, nee. We hebben Amsterdam-Oost, Ben ik. Ja. Ik, uh, Run. ik kom uit Broek in Waterland. Hé, hey, dat is uh, een beetje boven Amsterdam. Komt in de buurt bij een kraan. Ja, <laughs> ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. ja. Zuiderwouden en Amsterdam? En Ach, weesp. Ja. Weesp! Let's go. Dat, uh, dat ja, is tegenwoordig ge, uh, geannexeerd door Amsterdam. Zeker. Hè? Ja, hoort er gewoon bij. Short komt uit Noord. Short komt uit Noord. Short komt ja. uit Noord. Ja, Broek in Waterland, uh, daar uh, kom ik volgende week vrijdag doorheen. Want ik ga naar Volendam. Ook, dan moet, dan ja, moet ik het doorheen. Dan dus, ontwik je er niet aan. Dan nee. <laughs> ontkom ik niet uh, dat ik door Broek in Waterland kom. Uh, maar, uh, we hadden het net over, zien Maar er staat nog iets op stapel voor jullie, uh, wat ja. optreden betreft. Ja, en het... dat huh. gaat met Cardigan in samen. Echt wel leuk. Wat, uh, wat is dat? Kan je dat al iets uh, over vertellen? Um, ja, dat kunnen we al wel een beetje vertellen. Ja. Uh, we hebben het aan het begin van de show over La Kameraden gehad. Het, ja. het label waar wij... Bij aangesloten zitten en zij gaan een showcase doen in Paradiso. Ja. In de bovenzaal op 23 november, waar Dear Omens, Sakaram en dus Cardigan in alle drie een set spelen. Uh, dat wordt een enorm feest, denk ik. Ja. Want uh, ja, die mensen van Cardigan in kennen we natuurlijk ook. En dat zijn ook de mensen die daarheen komen. Nou, het wordt gewoon geweldig, denk ik. Mm -hmm. En uh, ja, de, de, in de Paradiso is ook wel gewoon echt speciaal voor ons. Dat is wel. Bovenzaal. In de bovenzaal, ja. ja. Kijken jullie al niet met een stiekem oog naar die zaal die daarnaast zit? De grote zaal? Heel stiekem oogje. Ja. Heel stiekem oogje kijken ja. we daarnaar. Maar in ieder geval eerst die bovenzaal maar even ondersteboven zetten. Ja. En dan daarna de grote zaal een ja. keer nog. Ja. Dat, uh, zit, ja, dat voelen we wel, denk ik. Ja. Dat lijkt ons heel tof. Ja. Uh, nog even over de titel van de EP. Die ja. over een enkele uren online komt. Vallen is vliegen. Ja, wat is, hoe, hoe zijn jullie op die titel gekomen eigenlijk? Ja, dat is natuurlijk um, gebonden aan het eerste nummer wat we speelden, mm. um, wat het titelnummer is. En uh, Vallen is Vliegen um, gaat er eigenlijk over, over dat traumaverwerking, wat je binnen die EP doet. Dat mm. je daar misschien ook wat vliegender uitkomt. Dus dat je daar ook wat groter uitkomt. Dus dat je bij dat vallen ook kan denken: oké, okay, dit is ook een punt waar ik op een gegeven moment kan gaan vliegen. En dat je hoe lastig dat ook is, misschien op zo'n moment ook kan denken... oké, okay, op een gegeven moment ben ik hier doorheen... op een gegeven moment ben ik hier uitgekomen... en dan kom ik er misschien wel sterker uit... dat je dat tijdens het vallen uh, misschien al een beetje denkt ja ja er zit, er zit eigenlijk best wel een uh, goede dubbele, uh, ik dubbele betekenis Ik denk er wel in. een beetje over na Ja, ja maar ja, hoe doe je dat dan? Zit je dan ergens op een zolderkamer? Kijk je naar buiten uh, door het dakraam? Of, of hoe dat hoe werkt? Dat? Hoe, hoe ik teksten schrijf? Ja, hoe werkt dat? Um, in het brein van Michaan de Haan. Nou, dat is vaak bij nummers. Dus vallen is vliegen, om als voorbeeld te nemen. Heb ik hmm. samen met Rune geschreven. Rune was bij mij thuis. En die ging hele mooie akkoorden spelen en dan zegt hij gewoon, nou, probeer maar dingen. Ja. Ik heb dan wel dat ik echt eerst een onderwerp wil, dus dat ik denk van, nou, hier wil ik eigenlijk iets over zeggen. Um, en ik bedenk dan ook een beetje hoe ik wil dat de verloop van het nummer gaat, dus ik wil het eerst uitleggen of ik wil eerst een boodschap brengen. En dan Um, ja, dan ga ik eigenlijk gewoon een beetje zoeken. Dus dan doe ik stukje voor stukje een zin zingen. Oké, okay, dit is mooi. Hier zou ik eigenlijk een woord veranderen. Dus dan speelt Rune eigenlijk... Nou, hoe lang heb je toen gespeeld? Ik denk bijna drie kwartier dat akkoordenschema <lacht> zit te spelen. Terwijl ik die tekst aan het uitwerken ben en daar overheen aan het zingen. En zo ook in bandverband. Dus als zij allemaal aan het spelen zijn... Dan zit ik eigenlijk in mijn hoofd te denken van... Oké, okay, hier wil ik dat het over gaat. Hoe zeg ik dat op een manier dat het eerlijk is en dat het duidelijk is... Maar mm. niet dat het er te dik bovenop ligt. Want ik wil daar echt wel een balans in vinden. Van waar kan je het metaforische wat meer aandikken... en waar kan je het letterlijke ook erbij pakken. Ja, um, dit is de EP. Dit is de EP. Zit daar nog iets van een vervolg in? <hums> ja, of houden jullie dan toch, toch een beetje de kaarten tegen de borst... en zeggen ze nou, dat gaan we nog niet helemaal Lijkt het te zeggen, wij, wij werken hard door. Ja? Wij werken hard door. En, um... en bijt het elkaar ook, optreden en schrijven van teksten... Um, op het moment niet heel erg. We, nee. we willen ook gewoon veel optreden, maar um, dat schrijven, dat uh, gaat vrij natuurlijk. Ja, wat, wat denken jullie? Ja, ik vond de, uh, de bandweek, uh, wat we in de zomer hebben gedaan, vond ik uh, heel, uh, ja, heel erg leuk. Daar, waar we eigenlijk twee nummers daar hebben geschreven. En, dan, en daar ook nog eens uh, aan onze set hebben gewerkt. En ook gewoon natuurlijk heel hard hebben gechilled. Dus uh, we zijn een beetje van alles tegelijk aan het doen, laat ik zo zeggen. En zoals wat Misha zei, we zijn <coughs> We zijn door hard aan het werken. Dus. Ja. Goed, volgende week zien het al. Dat is het eerste. Ja, uh, daar kijken jullie naar uit. Neem ik aan. Heel erg. Ja, heel erg. Dus ik kom vooral kijken. Dat, uh... Hoe laat begint het? Begint om 8 uur. En we hebben eerst nog het verbond als voorprogramma. Een geweldige grote graaf heeft ja, speelt ook bij je. Ja. En het verbond speelt morgen toevallig bij Hollands Got Talent, de talentenshow. Oh? Ja, dus Daar heeft Sergio mij niks over vertellen. Oh, dat ja. heeft hij heel je, wat, wat En volgende week spelen ze met ons in Sinatol, hebben we ook heel veel zin in. Uh, Oké. Okay. En uh, daarna nog veel meer. Leuk dat jullie geweest zijn. Ja, heel ja, erg bedankt. Zeker, ja. zeker dank je wel. Hartelijk dank, heren. Um, we gaan uh, op een beetje aan het eind uh, en dat is echt zo waar een Volendams blokje geworden. Want uh, dit verzin uh, je niet. Want volgende week komt hij met uh, The Lowlands, een zware concurrent van Ethan Huis met The Road in the Wilderness. Want als je deze single al hoort, dan heb je best wel wat in huis. Change of the Season van Niels Buis. Muzikanten, één band. Ja, eigenlijk één muzikant en één band uit Volendam. We hebben ze hier al twee gehad. Niels Buis was degene die een week voor Lorem Ipsum kwam in juni. En Lorem Ipsum zat er dus eigenlijk achter. Niels Buis gaat volgende week op 11 oktober zijn album The Lowlands presenteren in de uh, Piers, De Peers moet ik eigenlijk zeggen, in Volendam. En uh, de. Dames en drie heren van Lorem Ipsum die maken deel uit van de popronde. Uh, nu zit ik even te kijken bij de actuele kant van het verhaal. Want vanavond uh, is de popronde neergestreken in uh, Wageningen. En daar staat Lorem Ipsum toch mooi niet op. Dat is even uh, pech hebben. Dus die hebben een avondje vrij. Maar dan ga ik even uh, kijken uh, voor de agenda. En dat is nu dus niet de, de goede. Want ik zit dan weer uh, te klikken ergens op. En dan moet ik helemaal niet zijn. Ik moet bij Eindhoven zijn. Dat is morgen. En daar zouden ze... Dat zou me verbazen als ze daar niet op staan. Maar volgens mij moeten ze daar ergens op staan. Jazeker. En dan spelen ze in Altstad. Dat is de, de, naam, de andere naam van Eindhoven. Daar zijn ze dan te zien om half elf. Daar ga je ze aantreffen. Andere bands bijvoorbeeld die, waar wij ook aandacht aan besteden... is bijvoorbeeld uh, Hunk. Uh, die spelen om kwart voor twaalf in De Burger in, uh, in Eindhoven. En ook Zuster Zonnebloem, die hebben we ook al eens een paar keer laten horen. Uh, uh, bijvoorbeeld in Café Wilhelmina om acht uur in Eindhoven. Maar dan moet je wel een hele eind rijden. Melanie Rijn speelt er ook. En ook Mathilde Bloem. Ook twee uh, uh, mensen die we hier hebben laten horen. Uh, het is het einde van de, deze alternatieve femme van deze 3 oktober. En het is weer zo'n avond dat je denkt, nou ja, uh, zullen we zullen hem er maar weer zien uh, smijten. Die klassieker, die uh, cultklassieker uit uh, Van Lendam van de mannen van Alaska. En dat nummer dat heet Never Cry Wolf. Tot volgende week. smile at a desperate man once in love with your lies i've told many stories i told maybe a lie but i'd never steal the pennies from any dead man's eyes you, you, I'm tired. to you. I'm a wolf, thank God I'm tied to